Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd... die terecht is gekomen in de Japanse zee. Dat gebeurde enkele uren nadat de VS en Zuid-Korea het land hadden opgeroepen... om militaire troepen terug te trekken uit Rusland. Er zouden duizenden Noord-Koreaanse militairen meehelpen in de oorlog met Oekraïne. Woensdag had de inlichtingendienst van Zuid-Korea al gewaarschuwd voor de test... De VS, Japan en Zuid-Korea hebben de lancering veroordeeld. De laatste keer dat Noord-Korea zo'n raket afvuurde was in december vorig jaar. Door Israëlische luchtaanvallen zijn in Libanon zeker 19 mensen om het leven gekomen. Israël zegt Hezbollah doelen te hebben aangevallen, zoals brandstofdepots. De slachtoffers vielen in twee dorpen die noordelijker liggen dan de meeste andere plekken die Israël tot nu toe aanviel. In Mexico zijn binnen 24 uur twee journalisten doodgeschoten. Dat gebeurde in twee staten in het westen van het land. Bij een van de schietpartijen raakte ook een andere persoon gewond. De moorden zijn de eerste op journalisten sinds Claudia Scheinbaum begin deze maand aantrad als nieuwe president van Mexico. Scheinbaum beloofde tijdens haar campagne om het geweld en de criminaliteit in het land te bestrijden. Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties roept Mexico op om journalisten beter te beschermen. Bij een Russische aanval op de stad Kharkiv is een kind gedood. Dat gebeurde bij een aanval op een appartementencomplex. Daarbij raakten ook 29 mensen gewond. Kharkiv ligt in het noordoosten van Oekraïne, dicht bij de grens met Rusland. In Taiwan zijn scholen en kantoren uit voorzorg gesloten voor een naderende orkaan. Kongrei raast op het eiland af en is mogelijk de zwaarste orkaan in 30 jaar tijd... De autoriteiten in Taiwan waarschuwen voor, waarschuwen voor aardverschuivingen, harde wind en zeer veel regen. Het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt, lokaal ook mist. In de loop van de dag kan op sommige plekken de zon doorbreken. Het blijft droog en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 No, no girl, he won't be 106.9 ZFN